Een keer moe. Die gaat het schema van het barrenkoor nu echt loslaten. Want Sven Kramer rijdt rondjes 29. En Bob de Jong rijdt nu een rondje 30 8. En ja, Jan Blok als 30 5, ik denk dat het te laat is, maar je weet het maar nooit. Nee, je weet het nooit, maar hij moet wel heel veel goed maken, hoor. Het zijn nog steeds zo'n 80 meter die Jan Blokhuis achter ligt. En hij heeft nog maar vier ronden. Dit mag Bob de Jong zich niet meer af laten nemen, hoor. De laatste vier ronden gaat hij nu zo'n beetje in. Eens kijken wat hij nu doet. Na de 30-8 van de net nu 30,7 seconden voor Bob de Jong. 10, 47 44 is zijn doorkomsttijd. En ten opzichte van die 30,7, ja, het is maar een tiende dat Jan Blokhuis inloopt. Dat is veel te weinig, dat is veel te weinig. Dan gaat hij er dadelijk niet uitkomen. De mond wijd open bij Bob de Jong. In de zo kenmerkende stijl voor hem. Met een beetje die, die bolle rug. En dat hoofd zo diep tussen die schouders. Komt hij daar weer het rechte eind opgereden. Op weg naar de volgende passage. Het is niet zo'n zinderende strijd. Als in de rit hier voorafgaand. De rit tussen Kramer en Jorrit Bergsma. Met 30-7 als rondetijd. En 11-18-22 gaat Bob de Jong de laatste drie ronden in. Blokhuizen pakt weer ietsje terug. Maar het is een tiende. Dat is veel te weinig. Nee Jan Blokhuizen. Ze gaat dat nooit meer goed maken. Dat kunnen we nu echt wel, wel concluderen. Maar dan gaan we toch even kijken naar die rit van, Jan, van, van, van Bob de Jong. En dan moet ik wel zeggen: hè, Hij kan die versnelling niet plaatsen. Hij kan niet mee met het geweld van Jorre Bergersma en Sven Kramer. Maar hij moet het ook helemaal alleen doen. Hij rijdt die hele rit alleen. En wat kun je dan doen? Als je dan een vlakke race rijdt, dan rijd je een hele goede rit. En hij rijdt alleen maar rondjes 30, 5. Tussen de 30-5 en de, de 31-30-0. Hij rijdt nu weer een rondje 30-7. En dan rijdt Bob de Jong hier gewoon echt een hele goede, constante, goed geconcentreerde rit. En ondertussen uh, lijkt Jan Blokhuizen, ondanks het feit dat hij hier gaat verliezen. Dat hij geen ticket gaat behalen voor de Olympische 10 kilometer in Sochi. Dat, uh, dat hij wel gaat toetreden tot de club van de 12 minuten. Want Jan Lokhuizen rijdt wel dik binnen zijn persoonlijk record van 13 -0 -0 -0 Bob de Jong gaat de laatste ronde in met een rondetijd van 30-9, 12-19, 87 voor hem. Dan zal er net geen persoonlijk record, denk ik, in zitten. Of hij moet nog iets heel uh, wonderbaarlijks uit Hooghoed over in de laatste ronde. Lokhuizen pakt de 14e terug... In de afgelopen ronde gaat wel een dik PR neerzetten. Nou, De Jong versnelt nog aardig hoor, ja, wie weet. Zit er nog een persoonlijk record in, publiek gaat weer staan En dat verdient Bob De Jong. Hij gaat met Jorrit Bergsma en Sven Kramer naar de Olympische 10 kilometer in Sochi. Nee, persoonlijk record, dat zit er niet in. Hij wordt met 12,50-18 wel derde achter Sven Kramer en Jorrit Bergsma. Dat zijn zoals verwacht de drie die de 10 kilometer gaan rijden. Jan Blokhuizen, die vist naast het net. Maar rijdt wel een persoonlijk record voor het Eerst in zijn carrière en 10 kilometer binnen de 13 minuten. 12, 57, 58. Kramer, Bergsma, de Jong. De top 3 naar een prachtige 10 kilometer. De top 3 die dus in februari in Sochi ook gaat strijden om het goud, het zilver en het brons. En zo zijn er weer drie tickets vergeven voor de Olympische Winterspelen. Zometeen praten we na over de 10 kilometer. En dan ook de tweede omloop. En dus de apotheose van de 500 meter voor vrouwen. Na het uitgestelde nieuws van 5 uur. Tot zo.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 Dat kan tot en met 31 december. Heb jij ook een vraag aan Indipender? Twitter hem dan met hashtag ZorgService. Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Indipender? Twitter hem dan met hashtag ZorgService. Dit is Radio 1. Radio 1. Het NOS-journaal. Anouk Thijssen. Het is bijna vijf minuten over vijf. Demonstranten slaan agenten. Vuurwerkverkopers tevreden over eerste dag. En doden bij luchtaanval Aleppo. In Den Haag zijn bij een demonstratie tegen buitensporig politie, politiegeweld... twee mensen van 17 en 25 jaar aangehouden. De betogers eisten het aftreden van burgemeester Van Aartsen en de korpschef... vanwege racisme door politieagenten, buitensporig politiegeweld... en de cultuur van straffeloosheid bij de politie. Ze wilden de tocht eindigen bij station Hollandspoor... waar een agent een jaar geleden Rishi doodschoot... Dat was van tevoren niet aangekondigd. Toen de politie de demonstranten wilde tegenhouden... begonnen twee mannen de agenten met stokken te slaan, zegt een politiewoordvoerder. Het bijzondere is dat de demonstratie onder andere was gericht tegen het politiegeweld. Ja, dat is toch om te constateren dat aan het eind van de rit... door deze demonstranten geweld wordt toegepast tegen de politie. Aan de demonstratie deden zo'n 50 mensen mee. De vuurwerkverkopers zijn tevreden over de eerste verkoopdag. De verkoop kwam vanmorgen wat traag op gang, maar dat werd in de middag ingehaald. Sinds 2009 loopt de verkoop van vuurwerk elk jaar terug. Volgens Leo Groeneveld, voorzitter van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland... zou dit jaar wel eens het keerpunt kunnen zijn. Op dit moment lopen we 10% voor en dan gaat het over de voorverkoop... en gaat het ook over de verkoop van de eerste dag. Er mag in ongeveer 1500 winkels in Nederland vuurwerk worden verkocht. Ook maandag en dinsdag mogen de tuincentra, bouwmarkten en rijwilzaken nog rotjes, fakkels en pijlen verkopen. Op Oudjaarsdag mag het vuurwerk dan worden afgestoken tussen 10 uur ochtends en 2 uur s'nachts.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 Het dodental van de bomaanslag van gisteren in de Libanese hoofdstad Beirut is gestegen naar zeven. Een jongen van zeventien stierf vanochtend aan zijn verwondingen. Hij zat vlakbij de plek waar de auto met daarin een oud-minister werd opgeblazen. Bij de aanslag kwamen de oud-minister en vijf anderen om het leven. De burgeroorlog in buurland Syrië leidt in Libanon tot steeds hoger oplopende politieke spanningen. Bij botsingen in de Egyptische hoofdstad Cairo tussen aanhangers van de moslimbroederschap en politieagenten is één dode gevallen. De aanhangers zijn studenten en hebben twee gebouwen van hun universiteit in brand gestoken. Ze probeerden andere studenten, die de universiteit wilden binnengaan om examen te doen, tegen te houden. En daarop greep de politie in met traangas. De oppositiepartij NLD in Birma gaat meedoen aan de parlementsverkiezingen. Ook als de grondwet het onmogelijk maakt dat partijleider Aung San Suu Kyi president wordt. In de grondwet van Birma staat dat iedereen met een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 Het weer wisselend bewolkt en vooral bij zee nog een enkele bui. Vannacht landinwaarts droog en tijdens opklaringen kan het nevelig worden. Het koelt af tot 2 graden. Morgen geregeld zon, maar in het noorden aan zee een enkele bui. Het wordt een graad of 7. Maandag gaat het weer regenen en stevig waaien. Zo klinkt de collectbus van een goed doel dat te vertrouwen is. En zo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 Het laatste uurtje van deze extra lange langs de lijn op het Olympisch kwalificatietoernooi in Tialf in Heerenveen. De 10 kilometer zitten zojuist op. Bob de Jong werd derde in 12.50.18. Jorrit Bergsma weer tweede in 1247-42. En Sven Kramer won de 10 kilometer en pakte zijn tweede ticket voor Sochi in 12, 45, 08. En Steven Dalebout praat nu met hem. Ja, dat was de bedoeling. Sven Kramer zat naast mij op het bankje... al keurig te wachten voor het interview terwijl de reclame nog bezig was. Maar toen zag hij Jill en Anema lopen en daar is hij nu druk mee in gesprek. Sven... Ja, even napraten met de coach van de concurrent Jelle de Anema, waar ging dat over? Ja, nou ja, weet je, we hebben altijd. Jelle en ik hebben goed contact en we hebben wederzijds respect. En uh, soms uh, moeten we even dingen over praten. worden. Ja, ja, wat was dat dan? Nou, dat is tussen zijn bij mij. Het was wel weer even een, een andere 10 kilometer dan we gewend zijn. Ja, ja. ja. had jij dat zien aankomen, of ben jij daar ook door verrast die, door die openingsaanval van Bergsma? Uh, nee, uh, ik weet dat hij uh, gewoon er vol in gaat. En, uh, dat is, zo, zo heeft hij vaker dan 10 kilometer gereden. En, um ja, dat, dat is iets meer zijn karakter op zijn 10 kilometer. En ik hou ervan om iets meer afbouwend een 10 kilometer rijden. Ja, ik heb toch iets, een, een, een iets ander lichaam dan hij. En, uh, als ik één keer verzuur, dan komt het bij mij harder aan. Hij kan erin door blijven gaan, dus ik moet ook iets anders opbouwen. En, uh, en goed, uh, ik kan alleen maar stick to the plan doen en, uh, en rijden zoals ik denk dat het moet. Ja, je moet rustig blijven. Is dat, is dat moeilijk? Ja, natuurlijk ja, tu is dat moeilijk. Hij rijdt wel ver ja, bij je weg. Ja, hè? Op een gegeven moment is het bijna 60, 70 meter en dan, dan, dan moet je wel even opletten. Ja. Ja, dus, dus dat is moeilijk om dan rustig te blijven. Ja, dat is moeilijk. Ja. Kon je rustig blijven? Ja, je moet wel. En natuurlijk wil je het liefst gewoon meteen aanklampen en uh, erin vastbijten. En, en misschien kan het ook wel, maar uh, ja, op dit moment voelde het, deze strategie bij mij op dit moment beter. Ja, jij zei stick to the plan. Uh, wat was het plan? Nou, om toch tussen die 30-5, 30-8 te houden en dan uh, aan het einde af te bouwen. Maar het schommelde iets meer dan dat, hè? Ja, ik had, ik, ik heb, ik heb, als, als, als ik zeg maar, op de kruis naar de buitenbocht ga, dan loopt hij iets te veel op. En dan in de binnenbocht trap ik hem er iets te veel aan. En ja, dat, dat, moet gewoon, uh, ja dat, dat moet gewoon vlakker, zeg maar. Toch rij je hier een baanrecord. Uh, maakt het het juist dat het zo'n race is, uh, maakt dat het nog extra mooi? Uh... Of, of heb jij liever gewoon het hele plan uitgewerkt uh, en inderdaad iets regelmatigere rondetijden? Nou ja, ik ben onwijs blij met deze 10 kilometer. Dit is zo'n hoog niveau van de eerste 5, 6 deelnemers op een 10 kilometer. Ja, weet je, als, wij, als deze zes Nederlanders nu een 10 kilometer Olympische Spelen rijden, dan, dan is het gigantisch. Maar ja, dan kunnen er maar drie gaan en uh, ja, dat is ook wel fantastisch. Maar goed, ja, uiteindelijk wil ik wel naar de perfectie en dan moeten die rondtijden wel vlakken. ja. Dit Olympisch Ticket heb je, heb je nu ook binnen. Uh, en dus is het zaak om dit niveau vast te houden of misschien nog uit te bouwen naar de Spelen. Hoe gaat dat eruit zien? Hoe moeilijk zal dat ook zijn? Ja, weet je, dus, dus, misschien hebben we allemaal wel zo'n hoog niveau neergelegd uh, op dit moment dat we straks... Uh, dat we weer de tijd in soort 12:50 is ja en dat iedereen het nekje eraf heeft dat kan maar uh, ja, dat is natuurlijk niet het plan hey, wat denk je ja ik denk dat het om uh, weet je als we in soort goede omstandigheden zijn dan zal het allemaal rond deze, deze tijd aan, denk ik ja gefeliciteerd dank je wel hier aan tafel zitten Erben Wennemars en Jochem Uithagen. We praten na over de 10 kilometer en blikken ook vooruit zometeen op het tweede deel van de 500 meter voor vrouwen. Sven Kramer, had een beetje moeite om het toe te geven volgens mij. Maar hij vond het toch wel moeilijk om te zien dat iemand zo ver wegreed. Jullie kennen hem een ja, beetje, ja. We zijn een beetje goed zelfs. Ja. Hoe, moeilijk, hoe moeilijk vindt hij dat? Dat vindt hij helemaal niet leuk. Ik vond hem ook gewoon in het begin van echt niet, niet goed rijden. Hij zat te hoog en het contrast met Jorrit Bergsma, die echt gewoon heel geconcentreerd die rondetijden heel vlak hield. En Sven zag je echt zoeken en dan werd hij echt verrast een beetje door uh, Jorrit Bergsma. Ja, hij, heeft hij, heeft hij reed de eerste 6 kilometer gewoon een beetje slordig. En daarna kwam hij wel in zijn ritme. Daarna doet hij wel gewoon zijn ding. Want Sven Kraam wil gewoon niet verliezen. Maar als hij hier constant gereden had, had, had dan had hij met minder energie drie seconden harder gereden. En dan ja, had hij een gereden. Ja. Ja, dan, had, dan had hij zeker een betere race Hij analyseert het zelf natuurlijk ook scherper. Zet. Als ik op het moment dat ik naar de buitenbocht ga, dan vertraag ik iets te veel. En dan ga ik vervolgens in de binnenbocht ga ik weer versnellen en rij ik te hard. En daardoor krijg je die grote verschillen in rondentijden. Het is, ik, ik, ik zei dat al tegen iemand anders, het was, um, het is een hele goede tijd, maar het is een slechte race eigenlijk. Ja, als ja je zei dat eerder in deze uitzending ook al. Toch is het wel opmerkelijk dat een man die al zo lang meegaat en die al zo lang te boek staat als de beste schaatser van de wereld, op het moment dat het moet. Zo'n voor zichzelf ook. Want hij geeft het ook gewoon toe. Grillige rit eruit. Ja, maar dat komt natuurlijk omdat hij die 5 kilometer. Daar was echt spanning op. Bij iedereen. Ook bij Sven Kramer. Die moet het toch maar eventjes doen. hè? Want iedereen verwacht dat je naar die Spelen gaat. En dan ben je niet helemaal fit van tevoren. Hij was echt gespannen. En ik denk dat er ook wel een soort van, soort ontlading komt. Na zo'n 5, 5 kilometer. Want het ging eigenlijk hartstikke makkelijk dat hij dan toch een beetje te makkelijk weer naar zo'n 10 kilometer toe leeft. Heb jij het denk... daar met hem over gehad? Want jij hebt hem gisteren nog uitgebreid gesproken in het hotel. Ja, ik, ja hij was wel heel ontspannen gisteren. Ja. En hij was eigenlijk van, nou, nu ga ik morgen even 25 rondjes rijden. En dat was hij niet voor de 5 kilometer. En dat, dat, is, dat is ook wel weer een beetje een lering voor ook wel een groot kampioen als Sven Kramer. Ja, je moet het gewoon wel heel goed doen. En de concurrentie is groot, want hij zegt zelf al, het niveau is hoog. Hè? Er zijn zes mensen die heel hard rijden. De concurrentie komt ook dichterbij. Ja, maar nog lang niet dichtbij genoeg. Nou, is dat even, misschien de reden? Laten we, laten we dat even zeggen. Twee seconden op tien kilometer. Dat is ja, gewoon okay, heel dichtbij. Maar ik heb maar over, na, vandaag was het doel naar Sochi gaan. En dan is de voornaamste concurrent de nummer vier. Hè? Ja. En die zit er toch twaalf seconden ja. nog achter. Ja, maar dan is het toch wel even fijn dat je de, num de nummer twee... nu even een tikje kunt, kunt uitdelen van een seconde of 6, 7, 8. Dat je ja. echt even laat laten zien dat je sterker bent. En Jorrit Bergsma heeft een nieuwe strategie bedacht. Die heeft gewoon vanaf het begin gewoon hard erin. Hij kon het helaas net niet afmaken. Maar voor hetzelfde geld kan Jorrit Bergsma ook nog rondjes en rijden aan het eind. En dan kom je er gewoon niet meer bij. Ja. Was dit de perfecte strategie voor, voor Bergsma vandaag? Nou, dat vind ik moeilijk om een antwoord op te geven. Ik denk dat Joris een hele goede race heeft gereden. Als je kunt kijken, hij rijdt hier ook weer een persoonlijke record, Hij rijdt gewoon een hele strakke tijd. Het is volgens mij de derde tijd ooit hè, die er wordt gereden. Overigens ja. um, de tweede tijd ooit. Dus dat is ook... Uh, Belachelijk hard natuurlijk. Ja. Um, ik denk dat het een hele goede strategie is. Maar hij is van zijn eigen krachten uitgegaan. Van, ik moet een hele goede race rijden. En wat Sven doet zal mijn jeuken. Ik ga gewoon rijden. Ja. En, en, en dan gerij ik de beste tijd. En Sven heeft een beetje, ja, die is, die heeft een beetje afgewacht, Maar die is zo goed dat hij het aan het eind nog wel weer kan oplossen. Alleen wat Erben terecht zegt. Van, um, hij, moet, hij kan niet te veel krediet meer verspelen. Want dan als Jorrit door gaat halen op de spelen... Dan maak je het niet meer goed. Maar dit gaat Sven zo op de spelen ook niet doen. Dat nee, want de belangrijke vraag voor Sochi is nu... Ja. hoe versla je dus Sven Kramer? Vandaag is het niet gelukt. Dus ook Bob de Jong daarna niet gelukt. Die wist dat hij moest rijden. Maar die kon dat vandaag waarschijnlijk niet. Hè? Want hij ja. zal ze niet hebben ingehouden met de 12.50. Uh, Sven zei nog wel iets interessants net in het gesprek. Hij had het over verzuring. En hij ja. zei dat uh, hij... kon eigenlijk niet meteen achter Bergsma aan. Omdat hij als hij één keer verzuurt... Uh, er aan ja. is. En hij zei dat Bergsma meerdere keren kan verzuren. Dat komt omdat Jorrit Bergsma, ik zie ze op trainen, die jongens, die jongens rijden marathons. En die moet in een marathon rijden voluit, maar dan moet je ook weer herstellen. Want er komt een paar na, later komt er weer een demarage. Dat is een ander type rijder. Die, uh, die is... In een wedstrijd kan herstellen. En Sven Kraam is toch een man van macht. Een man van grote, zware klappen. En als dat vol loopt, dan loopt het, loopt het ook echt vol. Kan hij nog wel een klein beetje herstellen. Maar niet zo goed herstellen. als dat Jorrit Bergsma kan. En dat is ook mooi. Daarom is Jorrit Bergsma ook een hele mooie uitdaging voor Sven Kraam. Ja, en ligt daarvoor Bergsma dan dus een eventuele sleutel naar goud? Net, net als vandaag gaan. en erop gokken dat je die laatste verzuring zo weinig voelt dat je Kramer dan wel vol kan blijven? Ja, ik weet wel wat het is met de spelen. Je zal de keuze moeten maken om een race te rijden van begin tot eind die maximaal is. En dan zal je misschien met een loting daar nog wat variatie in kunnen aanbrengen. Maar als de keuze voor Jorrit is om uh, één of twee keer de verzuring in te gaan ik denk dat je dan één keer de verzuring in moet gaan en daarin moet blijven en hem van begin tot eind door moet trekken. Ja. Dat is de enige manier. En dan krijg je het bekende spreekwoord de dood of de gladiolen. Ja, maar, exact. Nu, maar nu is er nog kwalificatie. Hè? En nu heb je 40 meter voorsprong op Sven Kramer halverwege de race. En misschien is het tijd dat de spelen... dan kun je dan nog weer een extra potje energie aan, uh, aanspreken. En kan Jorip Bergsma wel doorgaan die laatste rondes. En dan is 40 meter te veel. Dus Sven Kramer, ik denk ook ja. dat Sven Kramer het ook op de spelen... zou ik hem niet adviseren om hem 40, 50 meter weg te laten rijden. Want dan is hij wel echt... Uh, Echt aan het gokken. En ik denk niet dat, Jorrit Bergsma, dat je met Jorrit Bergsma moet gaan gokken. Want het is gewoon een hele goede schaatser. En als je kijkt naar de afstand waarop Sven Kramer te verslaan is... En waar hij zelf ook denkt van, nou weet je, hier ben ik zelf niet 100% zeker van, dan is dat die 10 kilometer. Dan is hij bang voor Jord Bergsma. Ja, en op de 5 kilometer weet hij, als ik gewoon doe wat ik, wat, ik, wat ik kan doen, ben ik onverslaanbaar op de 5 kilometer. Ik ben heel benieuwd wat de nummer 3 van vandaag daarvan vindt. Is dit inderdaad de afstand waar ook hij denkt Sven Kramer te kunnen verslaan, Steven? Dan gaan we het hem zo vragen. Bob de Jong, gefeliciteerd met uh, je Olympische ticket. Het is een opluchting. Ja, nou ja, uh, zeker wel een opluchting. Kijk, uh, je weet dat er hard gereden moet worden. En... Je ja, hebt de vijf kilometer rijden hard en dat is dan niet voldoende. Ja, dan, uh, dan komt hier wel wat meer druk op te staan. Uh, ook al weet je dat het gewoon jouw afstand is en uh, dat je erbij moet zitten. Maar je weet ook wat uh, Kramer en berg maar gewoon uh, loei hard rijden. Dus dan. Uh, ja. Wat uh... hoort je daarvan? Nou nee, ja, goed, je weet het. En, uh, ik zat zelf ook al naar het barrecord te kijken. Uh, met de luchtdruk van gisteren heb ik zelf het wereldrecord in mijn kop gehad dat het hier mogelijk is. En dan. Uh, ja, zie je vandaag de luchtdruk behoorlijk omhoog schieten. Tenminste, 10 tien punten. Ja, dan, uh, dan weet je het baanrecord is, is te doen en dat, uh, dat zie je dan ook. En dan, uh, ja, dan rij je zelf toch wat gespannen nog uh, ja, na een hele snelle tijd hier. Dat kun je wel zeggen, ja. Na die vijf uh, was het uh, in jullie kamp, waren jullie blij dat, jullie, uh, dat jij nu tegen iemand kon rijden in de tien kilometer. Tegen Jan Blokhuizen. Maar ja, dat viel een beetje tegen. Nee, dat, uh, dat had ik ook niet, uh, niet, geen rekening mee gehouden dat hij... Uh, dat hij bij me zou blijven. En uh, ik wist gewoon dat ik zelf meteen mijn ronde ging rijden. En dat hij gewoon op 13 minuten ging rijden. Dus ja, dan, uh, dan ben je meteen kwijt. En uh, ja, het zou kunnen dat hij in het begin wat mee zou komen. Maar daar, uh, ik heb gewoon mijn eigen rit gereden vooraf meteen. En uh, heb ik kunnen uitvoeren. Rij je dan puur voor die, voor die derde plek voor het Olympische ticket? Of, of heb je dan ook die 12, 45 van Kramer nog wel in je achterhoofd? Nou, ik had uh, zeker wel uh, een PR-tje nog in mijn hoofd. En dan zit je uh, op die tijd van Jorrit. Daar, daar zat ik zeker wel naar te kijken. Ja, dan, dan moet je gewoon net even harder doortrekken. En dat zat er dan niet in. Je gaat voor de vijfde keer naar de Olympische Spelen. Dat is wel een prestatie op zich. Maar jouw kennende wil je daar... Goud. Ja, toch? Je begint al te lachen. Ja, nee. Ik ga niet naar een wedstrijd toe om, uh, om, om, om mee te doen. Dat zeker niet. En als je dan nu naar het niveau van Sven Kramer en van Jorrit Bergsma kijkt. Kun jij daar in deze komende weken op weg naar de Olympische Spelen naartoe komen? Naartoe groeien? Ja, het is nog ruim anderhalve maand. Dus uh, er is nog zeker wat mogelijk. En Ik, uh, ik weet dat ik gewoon in, nog wel in een opbouw ben. En dat ik daar nog een stap hoger uh, kan maken. Ja, en uh, Jorrit heeft gewoon hetzelfde programma is nagenoeg hetzelfde programma, dus daar, uh, ja, daar uh, dan weet ik gewoon, nou, daar zit ik nu twee seconden achter of drie seconden. Dus dat, dat, dat gat is gaat gewoon met de vorm van de dag uh, te overbruggen. Dus uh, wat dat betreft zijn we allebei uh, zeker op, op weg om uh, nog stappen te kunnen maken. En dan, uh, dan kan ik zeker voor goud gaan. Wat voor wedstrijden zul jij nog rijden tussen nu in de spelen? Ja, ik wil uh, het EK nog rijden. EK round. E EK round in Hamar. En uh, maandag ga ik daardoor ook de 500 meter om uh, de plekje veilig te stellen. En dat Waarom is dat zo mannen, belangrijk? Uh, als ideale voorbereiding naar, uh, naar Sortsi toe. Waarom is dat zo ideaal? Dan moet je 500 meter rijden? Ja, nee die 500 meter kom ik wel doorheen. <laughs> nee, uh, gewoon een goede 10 kilometer, gewoon lekker uh, een goede 10 en ook een goede 5 kilometer. Uh, en in de periodisering uh, komt hij ook heel mooi uit dat je een, uh, een wedstrijd op hoog niveau rijdt. En een wedstrijdje gewoon in, uh, uh, nou ja, in Heerenveen te rijden... Of een Insel, dat kan nooit op tegen een kampioenschap. En dat kampioenschap brengt me naar een hoger niveau. Dank je wel. Bob de Jong zat me ineens af te vragen wat zijn persoonlijke record is op de 500 meter. Ik heb het zo niet bij de hand. Maar dat nou, het zal een laag 38 zijn denk ik. Ja. Die wil naar het EK Allround, begrijp je dat? Ja, dat begrijp ik heel goed, want Bob uh, wil gewoon uh, wedstrijdjes rijden. Bob is een man die alleen maar de 5 en de tien kilometer rijdt. En die rijdt daarom kan hij ook vijf Olympische Spelen mee. Want hij rijdt gewoon heel weinig wedstrijden in een jaar. En Bob vindt het leuk naar zo'n EK te gaan waar dan de rest niet mee heen gaat. Dan heeft hij daar geen spanning. Kan hij daar een goede 5 rijden, een goede 10 rijden. Dat is een typische Bob de Jonge voorbereiding. En ik begrijp het heel goed. Hij moet toch iets anders doen dan Jorrit Bergsma en, en, en Sven Kramer... om dat soort mannen uit te kunnen dragen. Ik vind het heel mooi als ik zijn betogen hoor... Dat hij zegt, ja, ik kan nog een stap maken en ik weet dat ik in, in opbouw ben. Het is natuurlijk allemaal gelul, want eh, ze, ze, ze zijn hier allemaal zo scherp als ik weet ja, niet wat. Iedereen is hier het absolute top van. Maar de psychologische oorlogvoering richting Sorsi begint al een minuut nadat hij gefinished is op de 10 km. En dat is mooi om te zien. Ja, We hebben drie Nederlanders. Natuurlijk, want het gaat nu om het Nederlandse Olympische kwalificatietoernooi. Maar welke mensen gaan zich hier nog in mengen in de 10-kilometer-strijd straks in Sochi? Jochem, welke buitenlanders komen hierbij? Oh, daar had ik me even nog voor mogen bereiden natuurlijk. Nou, ik denk dat um, er gaat sowieso wel één rustje komen. Jochem, helemaal niemand toch? Nee, denk Kom, helemaal op. niemand. Kom op, niemand gaat onder, onder, de, onder de 12.50. Daar gaat helemaal ja, niemand we bij, we in de, bij in de buurt. Proberen meekom. jullie nog even een naam te bedenken. Luisteren we ondertussen naar Jorrit Bergsma. Dat is goed, Steven. Jorrit Bergsma, op je telefoon ben je aan het kijken. Mm. <laughs> er staan aardig wat berichtjes op. Ja, ik het niet mee te spreken hoor, ik kom het niet lezen, maar er staat aardig wat op. Ja, zeker. Ik was even naar, uh, naar degene van mijn vriendin aan het kijken. En de uh, Richardson. Ja, die moet, zo, uh, die moet zo aan de baak 500 meter uh, in uh, Amerika. Dus uh, wat zei ze? Uh, ja, ik heb hem nog niet gezien, want er stond er niet veel bericht in. Dus, uh, maar die, zal, uh, die moet ook uh, zo goed als starten, denk ik. Ja, dus die vlak voor haar race, daar, helemaal aan de andere kant van de wereld, uh, kijken ze ook nog even naar wat jij gedaan hebt. Ja, denk het wel. Uh, had ze donderdag ook gedaan. Dus ik weet niet hoe, wat ze nu uh, heeft gedaan. Maar uh, denk het wel. Nou, uh, jij hebt je Olympische ticket binnen op de 10 kilometer. Uh, met een bijzondere race, vonden wij allemaal. Uh, vond je dat zelf ook? Ja, zeker uh, een PR. Bijna drie seconden van, uh, van mijn beste tijd af, dus uh, dat is leuk En uh, ja, je weet, uh, met een rit uh, na je uh, zitten Bob de Jong en uh, Jan Blakhuis. Ja, normaal gesproken ga je vanuit dat uh, Blakhuis niet in je buurt komt, zeg maar. Maar ja, uh, je kan er nooit uh, zeker van zijn, dus uh, je moet gewoon een goede tijd neerzetten. En uh, ja, ik dacht, uh, ik moet gewoon gaan rijden en gewoon een goede rit rijden. En dan, uh, dan kan ik niks, zelf niks verwijten. Nou, dat was genoeg vandaag. Het was genoeg. Je ging er als een speer vandoor. Uh, je verraste daar Kramer mee. Zo leek het. Had jij dat idee ook? Uh, ja, weet ik niet. Ik denk dat ik toch... Uh, ik moet het meer van zo'n rit hebben. Dus, uh, dus ik, ik had er wel wat uh, verwacht. Uh, maar ja, een Kramer komt dan uh, snel terug. Zeg maar, in de laatste rondjes. Wat we ook van hem gewend zijn. Maar uh, ja, bij mij loopt hij dan weer iets op. Dus uh, er zijn wel een paar verbeterpuntjes nog. Maar uh, ja, het is een uh, ja, goede rit, dus ik uh, ben wel blij mee. Ja. Uiteindelijk, nu zijn jullie allebei aan te spelen en jouw ploeggenoot Bob de Jonge ook. Uiteindelijk wil je natuurlijk Van Kramer winnen. Ja. Ja, hoe, hoe doe je dat? Ja, je hebt het vorig jaar laten zien hoe dat gaat, dat de weken afstanden. Ja. Maar uh, is dat met zo'n race ook? Ja, uh, we begonnen, ik uh, begon hem iets te uh, voorzichtig eigenlijk. Dus uh, in het begin probeer je hem iets uh, uit ontspanning te pakken, zeg maar. Maar dat ging niet snel genoeg en... Uh, ja, toen dacht ik, ja, zo kom ik er niet. Dus uh, toen ben ik er wel echt gaan rijden. En dan, uh, dan breng je hem naar de dertig laag. En uh, ja, dat ging heel lang goed. En dan, uh, ja, dan komt zo'n Sven terug. En dat voel je ook aan het publiek. En je zit al op een grens. Dus uh, dan is het lastig om echt die koppen bij te houden. Maar uh, ja, er dat, dat zitten nog wel een paar puntjes uh, van verbetering in. Nou, gefeliciteerd is als... wat Heather... Heather Richardson gedaan heeft. Ja. Gaat doen. Ja, dank wel. Dat was ergens uit de katacombe van Thialf, waar nog net ontvangst was. Hebben jullie nog een buitenlandse naam gevonden die om de medailles gaat? De Olympisch kampioen 10 kilometer is een buitenlander, is een Koreaan. Ja, maar die, man, die man kan alleen maar op het podium komen als er weer rare dingen gebeuren met die Nederlanders. Als die Nederlanders gewoon dit niveau laten zien op de Spelen, dan is het gewoon 1, 2 en 3 Nederland. Ja, en het is in Rusland, dus ik denk aan een eventueel verdwaalde Rus... Heeft Skobrev nog zin in de 10 kilometer? Nou, als ik naar zijn aspiraties kijk wat hij tijdens het Russische kwalificatiestenoon laat zien... dan uh, denk ik dat het tegenvalt. Dan rijdt Juskov heel erg hard. Um, ik denk wat Erben uh, zegt... als we wat moeten verwachten van de buitenlanders... verwacht je misschien een keer uh, verrassend een derde plaats op het podium. Dat zou misschien een Bart Swings kunnen zijn. Ja. Uh, Sung Hoon Lee... En misschien een Jonathan Cook, dat hij in één keer denkt van hé, hey, ik ga wel een hele harde tien rijden. En hij kwalificeerde zich wel voor de 5 kilometer als beste Amerikaan. Ik, ik, ik, ik, ik zie jou nee bij Bart Swings. Uh, nou, ik denk niet, kijk, die zat er wel aan te komen de afgelopen Ja, zo maar dan moet het wel op een 150 meter of op een 5 kilometer gebeuren voor een bronzen plak. Maar het zijn de spelen, hè. Ja, en als je de... op het laatste moment van de, als je gewoon een goede doen bent. En je bent frisse vitaal, jongen, Ros van Swings, misschien ook een hele harde rijdt. Dat kan wel. Ja. Maar dan zeg ik wel van dan moeten de Nederlanders niet dit niveau laten zien. Als zij gewoon van hun eigen kracht uitgaan is er niemand die bij, bij, bij ze in de buurt komt. Want ze zijn gewoon beter. Maar weet je, het is wel de Olympische Spelen. En misschien gaan ze alle, alle drie voor goud. En gaan ze alle drie wel gokken. En als je keihard gokt op goud, dan kun je ook helemaal kapot gaan. En dan kun je ook de derde plek gewoon mislopen. Ja. We maken de switch. Want we gaan van de 10 kilometer, waar dus drie mannen al zeker zijn van de Spelen, naar de tweede omloop van de 500 meter, Sebastian, En daar is het verhaal eigenlijk alleen de nummer 1 weten dat ze mag. Hè? En dat is Margot Boer vooralsnog. Naar nou, die geweldige eerste omloop die ze won in 37-64. Dat is 2-10 sneller dan het persoonlijk record van Bob de Jong. Dat staat namelijk op 37'86. Dat reed Bob de Jong in maart 2001 in Calgary. En dat gaat hij dus nou ja, misschien wel aanvallen... straks in Hamar als hij het EK bereikt. Dat wat betreft Bob de Jong en dat EK allround. Maar die 37-64, daarmee was Margot Boer ook 68 honderdste... van een seconde sneller dan Laurine van Riesen die tweede werd. Oenema derde op 72 honderdste. Gerritsen vierde op 87 honderdste. En die vier dames komen dadelijk in de laatste twee ritten in actie. Voorlaatste rit Thijsje Oenema aan het de Gerritsen. En in de laatste rit komt Margot Boer in actie tegen Laurine van Riesen... In de tweede serie staat trouwens de snelste tijd op naam van uh, Anis Das op dit moment. Met 38,42. En dat is voor haar een persoonlijk record. En hoe zat het dus inderdaad ook alweer? De nummer 1 gaat sowieso naar de Olympische Spelen. Die is wel 100% zeker. De nummer 2... Mag nog, weet dat er nog maximaal drie schaatsters mogen zijn... die zich voor een afstand kwalificeren... Waar ze, terwijl ze nog niet gekwalificeerd zijn. Dus dat zou nog kunnen. Maar bijvoorbeeld de nummer drie en vier... Ja, dat wordt echt heel, heel lastig om dan nog naar de Olympische Spelen te mogen. Dus Thijsje Oenema, die een flinke achterstand heeft opgelopen in die eerste omloop... moet echt voorbij aan Laurine van Riesen. Wil ze nog hopen op deelname aan de Spelen in Sochi. Oftewel, je moet eerste of tweede worden. Het liefst eerste, maar die ja. plaats lijkt al zo'n beetje vergeten. Voor voor Margot Boer, als ze overeind blijft. Uh, Erben en Jochem, Van Riesen, Oenema of misschien toch nog Gerritsen. Die werd vierde in de eerste omloop. Wie denken jullie? Ik gok gewoon op Thijsje Oenema. Ja, die moet dan wel Van Riesen voorbij. Ja, 400ste. dat denk ik ook. Dus ik, uh, ik denk, Margo Boer die is lekker, lekker safe. Uh, maar dat is ook wel lastig. Hè? Want je bent wel heel safe. Je bent 16 langzaam. En eigenlijk moet je een 500 meter altijd voluit rijden. Als je nu, nu op safe gaat rijden. Een klein beetje denk van, weet je een 38-0 is ook genoeg. Dan haal je de druk van de schaars af. En dan kun je ook zomaar, zomaar eens een keertje vallen. Dus eigenlijk moet je gewoon iedere 500 meter voluit gaan. En Margo Boer moet nu ook gewoon voluit gaan. En dan is ze zeker weten van plaatsing. Ja. Doen we daar Melorine van Riesen tekort? of nee, Laurine Vries is ook heel goed. Maar dat, ja. uh, als je Thijsje Oenema... Ik zou ook liever Thijsje Oenema meenemen. Want uh, weet je, zij is nog steeds niet echt op het niveau wat ze, wat ze voorheen kon. Hè. Zij heeft nog steeds de Nederlandse corehouse 500 meter. Dus ze heeft nog anderhalve maand de tijd om terug te komen op dat niveau. En bij Laurine Varese is, is, is het nog maar de vraag. Wat kan ze nou eigenlijk echt op die 500 meter? Het is meer een 1000 meter race En je wil de beste 500 meter rijdsers mee hebben. Ja. Waarbij je de meeste kans maakt om eventueel nog een medaille te kunnen halen. Ja, en dan is het wel zo. En Sebastian, wend ik me weer tot jou. Want <lacht> jij bent bij ons dan de rekenmeester. De nummers 3 en 4. Uh, ja. Die plekken die worden uiteindelijk wel ingevuld. En daarom zijn de ritten die nu komen toch ook belangrijk. Dus, hè? Bijvoorbeeld de dame die nu gaat starten. Ja, maar als je bijvoorbeeld vierde wordt op de 500 meter. En er is uh, op de 1500 meter en de 5 kilometer nog maar één dame. Die zich nog niet heeft gekwalificeerd. Die zich kwalificeert. En de rest zijn allemaal dubbelaars. Gaat de nummer 4 van de 500 meter ook. Ik ben een beetje aan het stoeien geweest met die matrix. Maar dat kan dus nog wel. Dus wat dat betreft is het nog niet zeker dat bijvoorbeeld Marit Leenstra. Die al zeker is van deelname aan de Olympische Spelen in Sochi. Dat via de 1000 meter heeft afgedwongen. Waarop ze tweede werd achter Lotte van Beek. Het is dus nog niet zeker dat Leenstra ook de Olympische 500 meter wellicht gaat rijden. Ze opent in 10.75. langzamer dan Floor van. Brand. Marit Leenstra, die in de eerste omloop kwam tot een eindtijd van 38.82. Floor van der Brand is een echte sprinter. Is normaal gesproken, tenminste zou je in het verleden denken, beter op de 500 meter dan Leenstra. Maar dat was in de juniorentijd. Die tijd is voorbij. Leenstra is beter geworden dan Floor van der Brand op de 500 meter. Dat zie je ook uh, in de eindtijd. 38.69 is de eindtijd. Daarmee is Leenstra ook nog eens flink sneller dan in de eerste serie. En 39.21 voor Floor van der Brand. Daarmee is Van der Brand langzamer dan de in de eerste serie. En doet Leenstra het dus gewoon op dit moment heel goed. Maar als je kijkt naar het algemeen klassement... dan blijft zij, ja, blijft zij net Anis Das voor. Dat gaat dan op basis van duizendsten. Hè? Er wordt geselecteerd, dat moeten we niet vergeten... op basis van duizendsten van een seconde. En dan blijft Leenstra, Anis Das, zesduizendsten voor... Kan nog een addertje zijn. Wie weet strakjes wel. Omdat het verschil tussen bijvoorbeeld Van Risse en Oenema natuurlijk ook niet zo groot. Het ging ook maar om honderdste van een seconde. In rit zeven van de negen. Een valse start voor Lotte van Beek. Unema moet dus strakjes vierhonderdste goed maken op Laurine Van Risse. De duizendsten uit die eerste serie weten wij niet. Die mogen namelijk niet officieel worden getoond op een uitslag of op het scorebord. Omdat dat in de reglementen nu eenmaal zo staat. Maar ja. Hij wordt dus wel uiteindelijk geselecteerd op basis van een algemeen klassement... in uh, duizendsten van de seconde En daardoor staat uh, uh, Marit Leenstra net voor Anis Das... als je kijkt naar die duizendsten, terwijl ze uh, anders net achter Anis Das had gestaan. En wie weet gaat het straks wel net om een plek die wel of niet recht geeft. Misschien gaat het wel net om plek 2 en plek 3. Dat weten we dadelijk. Eerst moet de tweede start goed zijn voor Lotte van Beek en Marjon Kuipers... in deze zeven rit van de 500 meter. En in tweede instantie is die start wel goed... Lotte van Beek, de nummer 5 van de eerste serie gestart in de binnenbaan. Marjon Kuipers werd zevende in de eerste omloop viel toen tegen met 38.92. Opent in 10.71. Openingen we zijn wel eens sterker geweest van Marion Kuipers 10.93. De tijd over de eerste 100 meter van Lotte van Beek die dus ook al zeker is van de spelen nadat ze de 1000 meter won ondanks een bijna volpartij in de laatste meters bleef ze toch Marit Leenstra voor ook in de uitslag. Daar werd van Beek toen eerste kan dus ook misschien nog wel de 500 meter erbij pakken. Als niet alle vier plaatsen worden ingenomen. En Van Beek gaat hier ook de rit winnen van Marion Kuipers, want ze komt nog sterk terug. 38-68 is de eindtijd van Lotte Van Beek. En belangrijk, zij blijft ploegenoten. Marit Leenstra daardoor voor in het algemeen klassement over de twee uh, afstanden. En uh, 38-68, dat is trouwens grappig. Want dat reed Lotte Van Beek ook in de eerste serie. Dus over gelijkmatigheid uh, gesproken. En over twee uh, nette 500 meters gesproken. Maar nu Gaat het echt om de keiharde pegels. Nu gaat het niet meer over wie mag er eventueel rijden als... Nee, nu gaat het gewoon over uh, dames die überhaupt nog niet zeker zijn. Nu gaat het over Gerritsen, de nummer 4, en Unema, de nummer 3 uit de eerste serie. Toen Thijsje Oenema opende in 10.47 en tot 38.36 kwam. En nu is er een valse start voor, uh, ik denk, Annette Gerritsen. Ja, inderdaad, de rode vlag gaat uit. Betekent dat Annette Gerritsen de valse start heeft gemaakt. Vier jaar geleden was ze erbij trouwens ook al in Turijn. Toen deed ze nog niet mee om de hoofdprijzen. Vier jaar geleden in Vancouver wel. Het zilver op de duizend meter, die rijdt ze sowieso niet. De valpartij... Van Gerritsen op de 500 meter destijds op de Olympische baan in Vancouver. Toen reed ze trouwens ook nog de 1500 meter, waarop ze zevende werd Oenema was er ook bij in Vancouver, vijftiende. Toen was het nog niet de Oenema, zoals we haar de laatste seizoenen hebben gekend. Ze werd derde op de WK, afstanden in Heerenveen, hier in Tiof Twee seizoenen geleden het hoogtepunt in haar carrière wellicht. En uh, ja, nu is het maar de vraag of ze überhaupt erbij gaat zijn... erbij gaat zijn straks als de Spelen worden verreden in Sochi Starter... Die uh, breekt deze tweede poging nog eventjes af. Er staat veel op het spel. Weet ook Janny Smegen, de startster van dienst. Fluit opnieuw. En dus keren Thijs Joenema en het Gerritsen opnieuw om. Gerritsen vriemelt nog wat aan de bril. Vechtend, dus knokkend voor haar laatste kans. En Gerritsen was dus degene die de vorige start afbrak. Omdat er geflitst werd, gefotografeerd werd. Misschien ging er wel weer een gsm af. Wat Sven Kramer ook al overkwam. Nu zit de spanning er vol op Oenema, Oenema, Oenema. Wat ben je moeilijk weg, zegt na de start. Wat ben je moeilijk weg. Ja, haar lijf zo vol met spanning zit ook op jacht... naar dat ticket wat ze wil bereiken. Maar Gerritsen ligt voor, hoor. Na nou, 100 meter in 10,57 voor Anette Gerritsen. 10,63 slechts voor Thijsje Oenema. Daar verliest ze veel te veel tijd. Terwijl Gerritsen al sneller was over de eerste 100 meter... dan in de eerste serie. Wat laat Oenema daar veel tijd liggen? En het ziet er niet goed uit, want Gerritsen komt eraan, hoor. Annette Gerritsen komt eraan en heeft de binnenbocht... Om Oenema nu uh, uh, van Jetje te geven om haar te gaan verslaan. Ze ligt voor Gerritsen. Wie versnelt er dan beter uit? Wordt dat Gerritsen of Oenema? Wie gaat er in Oh, weer een missen bij Oenema. En daardoor dezelfde tijd in honderdste, 38-52. En dan blijft Oenema Gerritsen net voor in dat algemeen klassement... over de twee omlopen. Ja, je ziet dat de spanning erop zit. Je ziet dat die spanning er volop zit. En dat het gaat over wel of geen Olympische droom. Oenema blijft Gerritsen in ieder geval voor in het algemeen klassement over de twee afstanden. Ze rijden in honderdste dezelfde tijd 38-52. zijn dus langzamer in de tweede serie dan Anis Das. Die het vooral in de eerste omloop heeft laten liggen. Oenema staat 1. Gerritsen staat 2. Als de twee beste vrouwen van de eerste omloop nu in de baan staan. Margot Boer. Wat een tijd was het, hè? 37-64. Bijna een barecord zelfs. En nu staat ze klaar tegen Laurine van Riesse... die 68-honderdste achter staat op Margeboer. Valse start van Riesse. Valse start van Riesen. Beweging te zien bij de Zuid-Hollandse. Ze komt uit Leiden, 26 jaar. Van Activia, de ploeg van Jack Ori De sponsor die er in principe mee ophoudt na het Olympisch seizoen. Dus het is belangrijk dat de dames uit die ploeg naar de Olympische Spelen gaan. Belangrijk voor de publiciteit. Maar voorlopig heeft Jack Ori alleen nog maar gescoord met Brent Loyalty. Heren naar de Spelen. In ieder geval Ronald Mulder. Misschien Smekens. Die moet nog afwachten wat de komende dagen gaan brengen bij het mannentoernooi. Maar dames zijn nog niet zeker van Ori van de Olympische Olympische Spelen. Dus ook de druk vol op die rankenschouders van de tengere Laurine van Riesen. Maar tenger is ze dan wel. Ze heeft heel veel kracht. Boer in de binnenbaan weer. Laat alsjeblieft die tweede start goed zijn. Want dat zou wel een calamiteit zijn als er een de valse start komt. Een calamiteit van je welster. Nou, tweede start is goed. Goed weg, dus laatste rit, 500 meter. Laurine van Rissen die daarin dus die hele kleine voorsprong. 400ste verdedigt ten opzichte van Thijs Joenema. Maar weet dat Oenema die moeilijke 500 meter wat. 10.35 is de opening van Laurine van Rissen. Goede openingstijd. Al is ze wel ietsje langzamer dan in de eerste omloop. 10.47 van Boer. Die was gewoon sneller dan in de eerste omloop. Toen ze die geweldige ronde reed van 27 seconden. Als ze dat nu weer weten doen, komt er misschien wel een barecord aan. De ondanks de buitenbocht blijft Margot Boer voor. Blijft ze Laurine van Riesen voor. Hier rijdt Margot Boer op weg naar een Olympisch ticket op de 500 meter. Wat wordt haar eindtijd? Hier komt een 37-68. 400ste langzamer dan in de eerste serie. Zij gaat en Laurine van Riesen blijft uh, Thijsje Oenema voor in het klassement... over de twee afstanden. Wat rijdt met 38-23 naar de tweede tijd op deze omloop. En dat betekent dat Boer dus 100% zeker is van deelname aan de Olympische 500 meter. En daarmee bewijst ze zichzelf ook een hele grote dienst. Want dat betekent ook dat ze dan de 1000 meter uh, mag gaan rijden. Uh, want daarop werd ze vierde. Maar ja, als je een ticket pakt nu voor de 500, krijgt ze die 1000 meter er dus ook bij. Ik zei 100% zeker, er moet nog even één dubbeling bij komen. Dan is ze echt 100% zeker. Maar ja, Irene Wust gaat zich echt nog wel kwalificeren ook voor de 1500 meter. Dus Boer slaat. Met haar slag. Zij gaat wel naar Sochi op de 500 meter en de 1000 meter. Van Riesen moet in de wachtkamer gaan plaatsnemen. Moet hopen dat er maximaal maar drie vrouwen zijn op de 5 kilometer en de 1500 meter die zich nog niet geplaatst hebben. Die zich erbij rijden. Dat is nog acceptabel. Dat zou kunnen. En voor Oenema zijn de druiven zuur. Er mogen maar twee vrouwen die zich nog niet gekwalificeerd hebben zich kwalificeren op de twee slotafstanden. Dan zou Oenema nog kunnen gaan door die derde plaats. En anders gaat ze niet. En op de vierde plaats eindigt Annette Gerritsen. Ja, en die moet helemaal vrezen met grote vrezen. Uh, vrezen, uh, ja, met grote vrezen. Want als er maar één vrouw is die zich nog niet gekwalificeerd heeft. die zich wel kwalificeert voor een 1500 of een 5 kilometer. dan is uh, Annette Gerritsen als eerste de klos. en gaat zij niet naar Sochi voor de Olympische Spelen. Boer gaat daar wel een. Zij wint de 500 meter in twee prima tijden: 37-64, 37-68. Tuurlijk, Sangwalier rijdt veel harder. maar ik denk dat je met deze tijden wel meedoet voor Zilver. Nou, in ieder geval voor een bronzen medaille. Sebas, blijf nog even zitten, want ik heb nog een puzzelvraag voor je... die in het verlengde ligt van wat je net zei. Zou jij kunnen kijken of het überhaupt mogelijk is... dat Annette Gerritsen naar de Olympische Spelen ja, gaat? Dat heb ik ja, dus, dat, dat heb ik gepuzzeld. Kijk, uh, ook uh, met de mensen die nog meedoen aan de ja, afstanden die nog komen? Als ja. er, uh, het is mogelijk. Er mag nog één dame zijn... Uh, uh, die nog niet gekwalificeerd is, die er dan bij komt. Want dan komt Nederland uh, namelijk precies op tien uit... Uh, en om dus... het even in uh, gewone mensen hier bij janneke taal te vertalen. Dat betekent dus dat nou ja, iedereen Wust moet nog twee precies, tickets pakken. Nee? Antwanette de Jong bijvoorbeeld nog een ticket. Ja, ja, ja. Uh, van de Weide uh, nog een ticket. De, op de 1500 meter moet de Leenstra uh, van Beek naar nou ja, Wust kun je wel een beetje vanuit gaan. Maar uh, als bijvoorbeeld op de 1500 meter, ik ga dadelijk nog één keertje voor de zekerheid opnieuw ja. uitrekenen. Maar volgens mij was dat zo als nou, op de 1500 meter van Beek, Leenstra, Wust en bijvoorbeeld Jorien Termors gaan. Of Linda de Vries als vierde, ik noem maar een dwarsstraat. En op de 5 kilometer gaan ook Wust, De Jong en Van der Weijden... net als op de 5 kilometer. Alleen in dat geval is het volgens mij zo dat Annette Gerritsen uh, nog naar de Olympische Spelen gaat. Maar ja, dan zit ze nog wel met het feit dat er een eventuele aanwijsplaats is... voor de uh, Olympische Spelen uh, voor de met het oog op de ploegenachtervolging. Ja. Ja. Ik ga dat nu allemaal opnieuw invullen. Dan ga ik nu rekenen. Dan komen we zo bij je terug. Precies. En volgens oh, mij heeft we ook al een woord. beetje Ja, ik heb ook nog een beetje zitten puzzelen. En uh, ik geef Sebastian bijna gelijk. Maar het komt er eigenlijk een beetje op neer dat die 1500 ja, ja, ja. meter... Die 15 kilometer, daar gaan ze heel veel dubbelen. Want daar gaat Wust, Van Beek, De Jong en Leenstra... zijn natuurlijk grote kanshebbers om daar eigenlijk alle vier zich voor te plaatsen. Eigenlijk moet je op de 15 kilometer dus daar niemand nieuw bij hebben. Maar Yvonne Nauta, die kan er nog heel goed bij komen op de 5 kilometer. Ja. En dan komt er zo meteen, de grote Malle Molen gaat dan beginnen. En wat gaan we doen met Anouk van der Weijden? Ja, dan Want dan als die eruit valt, dan komt er weer een extra plek, plek bij. Dus het ja. kan nog alle kanten op gaan. Ja. Maar in principe ja, Het wordt wel moeilijk, maar het is, ik kijk een beetje naar dat ding. En dan denk ik dat, het, dat ze een... Nou, ik, ik geef er uh, 20% kans dat uh, Annette ja. Gerritsen naar de Spelen gaat. En, en uh, Sebas, ben ja. je eruit? Ja, ik ben eruit. Tenminste, ik heb het nog een keer allemaal ingevuld. Inderdaad, er mag er dus nog eentje bij komen. Dus het, dan, stel dat stel uh, de 1500 meter komt Jorien de erbij, bij. Of ik zei, mag ook Linda de Vries zijn. Ik heb geen voorkeuren. En van Beek, Leenstra en Wuss zijn dubbelaars. Dan moet de 5 kilometer ook... Uh, Wust, Antoinette de Jong, Anouk van der Weijden worden. Alleen in dat geval... Met dan wel één Yvonne na Nauta, dat kan dan, natuurlijk ook nog. Dan. Of, of, ja. nee, nee, nee, nee, nee. Dan mag Nauta daar niet meer bij komen. Nee, want die zou dan ook op de drie kilometer misschien dat, mogen. Hè? Als uh, daar ja, nog een discussie is. Ja, dan, dan krijg je dat gedoe weer. Maar, ja, maar laten we het niet te ingewikkeld maken. De, ja, ik, nee, de reden nee. dat ik het vroeg was um, dat Annette Gerritsen hier op de vierde plaats eindigt. Dat het al heel lang slecht gaat met Annette Gerritsen. Um, en dat ik eigenlijk benieuwd ben... Oh, we gaan naar haar zelf luisteren. Steven. Ja, Annette. Vierde... Je trekt even je jasje aan. Uh, vierde, ja, wat, wat kun je met deze, met deze informatie? Ja. Um, nou, ik hoop gewoon dat er een heleboel dubbelen zijn. En dat er vier mogen starten de 500. En uh, ja, ik heb de prestatiematrix nog geen één keer bekeken. Maar dat ga je nu wel doen, neem ik aan. Ja, ik zou echt niet weten waar de plek 500 staat. Want ik wil... Onder... De vierde plek 500 staat helemaal onderaan. Oké. Okay. Nou ja, dan hoop ik dat... Uh, ...dat iedereen uh, die er al bij staat nog een plekje pakt. Ja, ja dat, dat is inderdaad het verhaal. Je moet zoveel mogelijk dubbelingen hebben. Het uh, is allemaal heel erg hogere, hogere wiskunde... ...maar het komt erop neer dat je eigenlijk gewoon heel veel geluk nodig hebt. En ook al moet hopen dat er geen aanwijsplek komt voor die ploegachtervolgingen. Ja, maar ja, weet je, er zijn genoeg sterke meiden voor de ploegachtervolging. Je hebt Lotte, je hebt... Uh... Marit, je hebt Antoinette en je hebt Irene. Ik bedoel, ik zou niet weten waarom daar nog een extra meid bij moet... die eventueel sterker zou zijn. Dus dat vind ik onzin. Dus jij zegt, als ook Jorien de Mor zich niet plaatst... hoeft de KNSB eh, niet in zijn of haar hoofd te halen... dat, eh, dat ze daar nog een aanwijsplek voor gebruiken. Nou, dus het is, Er zitten andere sterke meiden, meiden bij... die in het voorseizoen al mee hebben gereden... en waar ze ook gewoon wonnen. Dus uh, ja, kijk, ik praat natuurlijk in mijn eigen straatje... maar ik ben het sowieso... Uh, ik denk dat elke individuele sporter die niet de ploegachtervolging rijdt... sowieso niet eens met plekken. Dus uh, ja, dat is makkelijk uh, praten zo. Ja, uh, het is nog even afwachten. Dus heb je het idee dat je daar alles binnen het mogelijke aan gedaan hebt vandaag? Ja, absoluut. Ik, uh, ik rijd volgens mij 14 harder dan mijn snelste tijd tot nu toe. En met 1000 meter was ook een seconde sneller dan met de enke afstanden. Dus ja, het komt er echt wel aan. En ik heb nu dit weekend... ...en uh, of, zeg maar de laatste twee weken heb ik echt weer het gevoel dat ik... Ja, weer een beetje de oude dingetjes, kan en doe, die ik normaal gesproken deed. En daar zijn wel heel veel wedstrijden voor nodig geweest. En het was gewoon best wel een uh, zomer van kantje boord, zeg maar. Ik ben best wel veel, elke keer toch weer ziek geweest. En, uh, ja, het was gewoon best wel een uh, lange aanloop. Dus eigenlijk een lange, korte aanloop. Het was een korte tijd om, om goed te worden. Ja, je zegt je bent ja. veel ziek geweest. Ja, wat, had je, wat had je dan de afgelopen zomer nog? Nee, nou ja, gewoon je merkt dat je weerstand minder is. En uh, elke keer als ik net weer een stapje te ver deed, dan kon je weer een paar dagen gas terugnemen. Of dan was ik weer verkouden of ziek of wat dan ook. Wakker leel. Ja, ja, en dan merk je gewoon dat je lichaam echt, nou ja, wel uh, minder sterk is dan dat het voorheen was. En ja, de laatste tijd uh, merk ik wel weer van dat ik gewoon weer wat meer kan hebben. En vooral ook echt de tempo hardheid, dus snellere rondjes. Ik rij nu hier elke keer een rondje 27. En uh, ja, dat zijn rings die je minimaal nodig hebt om een beetje mee te doen. En ja, de spelers zijn over nou, pakweg anderhalve maand. En als ik zie wat ik nu de laatste weken voor elkaar heb gekregen, ja, dan denk ik dat ik zeker nog wel een stuk kan groeien. En, uh, ja, ik hoop gewoon dat ik, de, dat ik daarvoor de kans krijg. Bye. Dat is hopen. Je bungelt, wel, je bungelt wel aan een touwtje, hoor, moet ik zeggen, aan die, uh, aan die prestatiematrix. Ja, klopt. Het is ook, ik vind het ook waardeloos dat ik me op deze manier moet hopen op een plek. Ik wil gewoon... Kijk, je wil gewoon meedoen en geen discussiegeval worden. Dat is, dat is echt niet leuk om te zijn. En uh, ja, ik, ik hoop gewoon heel erg dat uh, ik ga morgen iedereen supporten die zich al geplaatst heeft. En uh, maandag ook natuurlijk. Dus ja, weet je, ik, uh, ik hoop gewoon... En dan, uh, ik ga duimen en dan zien we het wel. Dankjewel, Annette Gerritsen. Dankjewel. Annette Gerritsen, tussen hoop en vrees, want ze bungelt helemaal onderaan die prestatiematrix. Ja. Dat is niet voor niks, want dit is de slechtste afstand van de vrouwen. Uh, ja. Dat hebben de afgelopen twee jaren bewezen. Heeft Annette Gerritsen, als het allemaal zo mocht zijn, iets te zoeken op de Olympische Spelen, Jochem? Nou kijk, de resultaten van de laatste jaren pleiten niet voor Annette. Het is heel, heel lullig om te zeggen. Uh, niet voor niet staat hij in de matrix dat laag. Ja, het is hartstikke leuk om er te zijn, maar ik denk niet dat ze een rol gaat spelen voor, uh, om de medailles. En wat zij dan zelf zojuist zegt, dat ze de laatste weken weer dat uh, goede gevoel heeft, dat het echt kan. En daarna ook nog zegt dat ze denkt dat ze nog een paar stappen kan maken. Veel schaatsen nee, zeggen maar heb jij het gezien net in die rit, dat het weer beter gaat? Nou, ik vind er wel beter rijden. Dat laten de tijd ook wel zien. Maar dit, dit de, het gat naar de top is gewoon groot. Als je gaat kijken, die pak ik ondertussen even kijken naar het scherm. Ja, ze rijdt bijna een seconde langzamer dan, ja, dan, daarom, dan, uh, dan Margot. Dan ja, Margot Boer die nu seconde, bij de microfoon staat van Steven D'Alebout. Ja, bijna wel. Er moet nog even iets getekend worden. formulieren voor de dopingautoriteit. En dat kan ik zo meteen uh, aanschrijven. Ja, Margot. De krabbel, de krabbel voor de dopingautoriteit is gezet. Ja, zeker. Gefeliciteerd met je, je plek op de Spelen. Uh, na je eerste race was er natuurlijk al een soort van jubelstemming. En dan moet je het nog, maar een, keer, nog een keer zo goed doen. Hij was bijna net zo goed qua tijd. Voor je gevoel ook? Uh, ja, ik was echt gebrand. En na die val stuit ik gewoon altijd blijf staan. Dus nu ook. En ik was eigenlijk nog sneller weg dan normaal. En gewoon nog een goede opening. En ja, dat rondje is nog steeds goed. Nu 7-2. Maar uh, daar verlies ik dan net uh, de aanraking met barecourt, maar twee keer 37.6, dat is gewoon geweldig. Had je dat nog wel in je, in je hoofd zitten, van ja, dan gaat het barecourt eraan ook? Ja, nou ja, ik ging er wel gewoon voor. Ja. Ik denk van, uh, weet je, S1, de S1, de S1 die kan ook gewoon ineens uur drie tienen langzamer rijden. En ik ging gewoon voor om, om wel echt ervoor die spanning op te roepen en dan gewoon wel echt ervoor te gaan. Want je hebt natuurlijk 16e voorsprong op nummer 2. dus je kan hem ook laten lopen voor safe gaan, maar... Ik dacht, als ik hem laat lopen, dan heb ik juist meer kans dat het misgaat. Dus ik ga gewoon vol. Nog even terug naar het begin van de dag. Want de 500 meter was natuurlijk een afstand waar je gewoon eerste moest worden. Wil je naar de Spelen gaan? Die andere plekken die roepen heel veel vraagtekens op. Bracht dat veel druk met zich mee bij jou? Uh, nou, in principe niet. Want ik, wil, ja, ik wilde hier wel gewoon winnen. Om die plaats te steken. Want ik wil gewoon niet uh, dat, het, uh, dat ik afhankelijk ben van anderen. en Ik wil het gewoon zelf verdiend hebben. En... Uh, ja, dan brengt iets meer druk. Maar eigenlijk ook weer niet. Want ik wilde gewoon 1500 hier gewoon keihard rijden. En dan uh, morgen nog 1500 even. En, ja, de snelheid komt makkelijk. Dus ik heb er wel zin in. Ja, dat kan me voorstellen. Thijsje maar jouw ploeggenoten, die, ja, die, uh, Daar wordt het heel erg onzeker voor of zij zich kan plaatsen voor de Spelen. Uh, je zat net even met haar na te praten. Wat zeiden jullie tegen elkaar? Ja, gewoon... Kut, dat het, ja, ik zag de start en het ging mis en ik denk, nou, het wordt hem niet meer, maar ja, dat is zo zonde Ze is zo goed. En dat is gewoon waar uh, dat ze nu echt moet afwachten wat de rest van, uh, van de dames gaan doen op de andere afstand. En, ja, wat ik als ploegen voor haar kan doen is gewoon zo hard mogelijk rijden op die 1500 en, ja, misschien dat daar ook een wonder kan gebeuren, je weet het niet. En dan heeft zij ook meer kans. Ja, dus, dus dat is een motivatie voor jou, die 1500, om voor een dubbeling te zorgen? Nou ja, ik heb nog wel wat andere motivaties daarvoor, maar... Uh, dat helpt een handje. Dat helpt ook mee en uh, ik spaar ze nu gewoon allemaal op om zoveel mogelijk energie te, te hebben daarvoor. En uh, ja, het toernooi is nog niet klaar en uh, ik ben blij dat ik vandaag supergoed heb gereden. En dat gewoon met trainingen en, en de weg die hierheen ook gewoon echt gewerkt heeft voor mij. En dat ik de juiste keuzes heb gemaakt... Ja, en dat we met het team eigenlijk zo hard hebben gewerkt om gewoon hier met z'n allen goed te gaan en goed, goed, ja, goed te rijden. Dankjewel en gefeliciteerd. Dankjewel. Dat was Margot Boer die zich plaatst op de 500 meter. Maar daarmee meteen ook weet dat ze de 1000 meter gaat rijden in Sochi. Ja. Want daar werd ze eerder al vierde op. En dat was nog niet helemaal goed genoeg voor rechtstreekse kwalificatie. Maar ja, nu is ze op de Spelen. Dus zal ze ook op die afstand in actie gaan komen. Um, de, de grootste kansen liggen die automatisch dan op de 500 meter. Omdat het vandaag zo goed ging. Of is dat nog om het even bij haar? Nou, dat denk ik niet. Op de 500 meter is het gat internationaal gewoon heel erg groot. En, ja. uh, Sangwali is eigenlijk onverslaanbaar. Die moet echt gaan vallen of een hele grote fout maken. Dan pas uh, is goud, goud in zicht. Ja, Hij is veel goud, maar op de duizend meter is het gat tussen de wereldtoppers en de ja. Nederlanders inmiddels daar, ook groot. Daar is de concurrentie groter, ja. maar er zit ook niet dichter bij elkaar. En Margot Boer is wel iemand die ook hele harde rondjes kan rijden. Hoor. Die ook één keer flink door kan halen op zijn duizend meter. Ja, ze reed hier vorige week reed ze ook al sneller dan, dan Irene Wust in de trainingswedstrijd. En Irene Wust kan ook de duizend meters winnen. Dus ja, daar ligt daar, daar voor haar ook gewoon kansen. dus hartstikke mooi dat zij nu met de 500 meter... Ja, ze kwalificeert zich nu in één keer voor twee afval Dat is wel heel lekker hoor. Ja, ik en denk... heel erg terecht. En dus ook mooi dat nog Boer erbij is. Ja, ik, ik denk als je over hebt verrassingen op spelen... vind ik Margot nou echt een dame die op de duizend meter in één keer... of ik bedoel gewoon in één keer hoger op het podium kan komen te staan. Ja. Ze heeft de, de, de sprints ze opende net ook heel goed op die 100 meter. En ze kan hele harde rondjes rijden. Dat is precies wat je nodig hebt. Is ze lekker uitgerust tijdens de spelen in Sochi... Nou, dat kan dat heel erg verrassend zijn. Ja. Er wordt uh, wat afgerekend deze dagen. Ook nog voor andere toernooien. Iets minder belangrijk, maar wel uh, uh, goed om even over te hebben. Sebas, uh, er wordt ook gekwalificeerd voor de WK Sprint. Ja. En voor het EK Allround. En ja. jij weet al wat meer over die WK Sprint? Ik wou net zeggen, Margot Boer mag niet naar het EK Allround. <laughs> <laughs> nee, dat nou ja, er wordt er morgen... wil niemand heen soms. Nee, dus ja, ja, het precies. Niet, maar... maar Margot Boer mag wel naar het WK Sprint. Als ze ja. wil dat toernooi in uh, Nagano, de top 2... Van een klassementje over de snelste 500 meter van vandaag en de 1000 meter van eergisteren gaat daar sowieso heen. Nou, als je dat gaat uitrekenen, dan kom je op Margot Boer en Lotte van Beek. Uh, derde in dat klassement werd uh, Marit Leenstra, uh, of vet Marit Leenstra, vierde werd Laurine van Riessen. Nogmaals gezegd, de nummers 1 en 2 van het klassementje mogen sowieso en dan worden er nog twee aangewezen. Ik zou niet weten waarom dat Leenstra en van Riesen niet zouden zijn. Maar ja, dan komt de grote vraag, wie wil daar heen en wie wil daar niet heen? Want uh, uh, uh, dat is dus drie weken voor de Spelen in Nagano in Japan. Maar ja, Michel Mulder, bijvoorbeeld, de wereldkampioensprint van vorig seizoen. Die zei gisteren ook gewoon: dat zijn zijn coach ook nog een keer. Ik wil daar sowieso rijden. Maar ja, wat Margot Boer, uh, Lotte van Beek, Margit Leenstra, en van Riesen willen. Dat moeten we ze zelf maar gaan vragen de komende dagen. Boer en Van Beek mogen dus sowieso rijden op dat WK-sprint in, uh, in Nagano. Ja, en dat is dan verder voor later zorg. Uh, zojuist werd Lorine van Riesen tweede op de 500 meter. Dat is voor haar hartstikke mooi. Dat is de revanche op een eerdere prestatie in dit toernooi. Maar heeft ze hier ook wat aan? Want dit is de afstand waarop ze eigenlijk niet wilde. Nou, ze reed wel een hele goede... Als ze goed voor het kiezen zou hebben. Ja, als, als, als, ik denk dat ze liever de duizend meter wil rijden. Omdat ze daar, daar haalde ze vier jaar geleden brons op. Hè? Dat was, een, was ja. toch ook een verrassing. En, en, maar sinds de laatste jaren komt die duizend meter niet echt heel makkelijk. Dus ja, ze valt een beetje, ze is eigenlijk nergens echt een groot, gro grote kans. Ze. Dus ze is voor de name heel erg blij dat ze naar de Spelen gaat. En dat ze mee mag doen aan het mooiste toernooi ter wereld. Hoe moet je dan deze prestatie vandaag inschatten? Is dit een mooie piek naar boven in een niet altijd even goede carrière? Ja, ik denk dat voor haar, wat, wat, wat, als we gaan kijken, ze had liever een duizend meter gegeven, Omdat ze, ik denk dat ze daar ook beter op is, als ze echt goed is. Ik vind als ik kijkt naar hoe ze nu de 500 meter rijdt, heeft ze echt gewoon wat laten liggen op die duizend afgelopen donderdag. Mm -hmm. Is het een piek naar haar, in, in haar carrière? Ik denk het niet. Ik denk dat ze toch echt voor die middellange afstand wil gaan. En dat dit een beetje meer een troostprijs is dat ze straks nog wel naar de Spelen mag. Ja. En uh, niet meer en niet minder. Thijsje Oenema in de wachtkamer. Zuur als je ook bedenkt wat er met haar allemaal gebeurd is de afgelopen tijd. Ja, dat, en zij, is al, zij heeft ook gewoon niet goed gereden. Kijk, nee. als je kijkt naar wat, wat ze kan. Eh, ze was op de goede weg terug, maar ze maakte een, een, een enorme misser bij, bij, bij de stad. En haar hele tweede race liep gewoon heel, heel rommelig. Ze maakte erg foutjes, dat helemaal niet lekker in de race. Ze was een beetje in paniek tijdens haar 500 meter. En dan mag ze eigenlijk nog blij zijn dat ze nog in ieder geval die, die derde vek, plek veilig stelt. Want ik denk dat dat wel genoeg gaat worden om je te plaatsen voor, voor de, voor de, voor de spelen. Ja. En dat hangt dan onder andere weer af van wat er morgen gaat gebeuren. Sebastien, kom ik nog voor de laatste keer vandaag bij jou. Dan krijgen we de 1500 ja. meter voor vrouwen. Ja, en dan gaat Annette Gerritsen dus vooral Lotte van Beek... Marit Leenstra, ja. Irene Wust en Margot Boer aanmoedigen. Ja. Want als die vier nou op de 1500 meter zich ook kwalificeren... Komt de spelen, komen de spelen voor Annette Gerritsen ook weer dichterbij. En daarna gaat Jan Smekers over de boarding hangen. Ja. En die gaat tijdens de 1000 meter bij de heren, vooral bijvoorbeeld Michel Mulder aanmoedigen. Uh, uh, of Koen Verweij aanmoedigen. Want dat is weer belangrijk voor Jan Smekens. Ja, gek word je er nu en al van. Maar dat is weer belangrijk voor Jan Smekens, zodat hij eventueel nog de 500 meter mag gaan rijden in, uh, in Sochi. Maar het gaat dus vooral om de 1500 meter bij de vrouwen en de 1000 meter bij de heren. Dat zijn de twee afstanden van morgen. Krijgen ja. we dus ook Groothuis in de banen. Krijgen ja. we Kjeldnuis in de baan. Mensen die nog niks hebben, die moet ook nog vol aan de bak. We, noemen, we noemen een heleboel namen die mogen ...mogelijk gaan dubbelen dan, hè, die zich al geplaatst hebben. Maar je hebt bijvoorbeeld Stefan Groothuis, Hein Otterspeer en Jorien Ter Mors. Die komen morgen allemaal in actie. Allemaal mensen die flinke kansen werden toegedicht om zich te plaatsen. Uh, ze hebben allemaal nog niks binnen. Nee, maar Wie kom... van deze drie gaat dat wel doen? Oh, ik denk dat uh, Jorien Ter Mors nog wel een plekje gaat pakken. Ik denk dat ja. Yvonne Nauta nog een plekje gaat pakken. Ik denk dat uh, Stefan Groot nog een plekje gaat pakken. en Kjeld Nuis nog Held een plekje Nuis, gaat pakken. Ja. Ja, Stefan weet ik nog niet. Stefan was wel goed half uh, week geleden. Maar nee, kelt zeker. En, uh, Stefan, ik zou het hem gunnen. Die spanning ja. die er gisteren was op de 500 meter... Die gaat morgen nog erger worden op de 1000 meter. Want dan komen er een paar vervelende all-rounders bij. Die ook nog azen op een plekje ja. op de 1000 meter. Zo'n vervelende koen van Wijn die eigenlijk geen sprinter is. Die moet eigenlijk helemaal niet niks op die dan, 1000 dan meter. Dan komen alle werelden weer samen. Alles bij elkaar. Ja. Ot mag ik Otterspeer nog even roepen. Ja. Die vorige week ja. 25-2 reed in een rondje hier op, in een trainingswedstrijd. En wiens rondje op de 500 meter ik ook erg goed vond. Ja. Ja. Ja. Dus die vlak ik ook nog niet uit. Ik wil eigenlijk voor jullie alle drie dan wel tot slot weten. Wie zijn de winnaars van morgen? De 1000 de meter meter voor mannen, hebben. Kjeldnuis. Jochem? Kjeldnuis. Sebas? Nou, dat ik er En de 1500 meter voor vrouwen, Jochem? Irene Er wordt een spektaren vanmorgen. Jurien, de Moors maakt een, op, een wederopstanding. Sebas, laatste woordje jou. Iedereen Buust. Oké, okay, dat staat. Morgen zijn we er, zoals te doen gebruikelijk op, iedere zondag om twee uur. En dan gaan we door tot uh, zessen. Graag tot dan. Morgen openen ze weer de deuren van de pestribune. Jan Rietman overziet zijn carrière en blikt vooruit op zijn nieuwe radioprogramma. Je denkt echt op een bepaald moment van I rule the world. En dat is absoluut niet waar, want je maakt gewoon alleen maar muziek. Oudvoetballer Henk Timmer blikt terug op het afgelopen seizoen en zijn eigen carrière. Ik heb eigenlijk alles al meegemaakt en op een gegeven moment moet je ook zeggen, nou het is genoeg. En een gesprek met tv-producent John de Mol over zijn verwachtingen voor 2014. Ten eerste als ik zelf nog gezond ben in mijn dierbaren. En ik moet eerlijk zeggen dat het succes van Utopia daar wel een redelijk grote bijdrage aan zou kunnen leggen. De perstribune. Morgen vanaf kwart over twaalf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Ruud Lubbers was de langstzittende minister-president van Nederland. Twaalf jaar lang bepalend in de Nederlandse politiek. Hoe deed hij het hem? In andere tijden spreken ingewijden als Wim Kok